Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Buffalo is een informatiebijeenkomst gehouden. Naar aanleiding van het geweld van gisteren er kwamen zo'n 150 mensen op af. Ze werden bijgepraat door de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de politie. Waarnemend burgemeester van der Zaag zei te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert. Op de bijeenkomst waren ook medewerkers van slachtofferhulp en predikanten aanwezig. Over de toedracht van het drama kwamen geen nieuwe feiten naar buiten. Gisteravond bracht een uitgeprocedeerde asielzoeker een vrouw van 29 om het leven. Later was er een schietpartij met de politie, waarbij een 48-jarige hoofdagent omkwam. De NAVO heeft meer gevechtsvliegtuigen nodig voor de missie in Libië. Dat heeft secretaris-generaal Rasmussen gezegd tijdens een bijeenkomst van het bondgenootschap in Berlijn. Hij krijgt steun van Groot-Brittannië en Frankrijk die al langer willen dat de bondgenoten meer toestellen beschikbaar stellen. Londen en Parijs willen dat het aantal aanvallen op gronddoelen wordt opgevoerd. Vooral Turkije en Duitsland liggen dwars. Zij willen geen sterke nadruk op militair optreden tegen het regime van Gaddafi. De Libische leider heeft zich vandaag in een jeep laten rondrijden door de straten van Tripoli. De beelden daarvan werden volgens de staatstelevisie gemaakt op het moment dat de NAVO aanvallen uitvoerde in de buurt van de hoofdstad. FC Twente en PSV hebben zich niet weten te plaatsen bij de laatste vier van de Europa League. Bij de ploegenleden vorige week ruime nederlagen en konden dat in eigen huis niet rechtzetten. Twente nam tegen Villarreal uit Spanje nog wel een voorsprong, maar verloor toch met 3-1. Door een rode kaart voor Dali speelde Twente een tijd met 10 man. PSV kwam tegen het Portugese Benfica met 2-0 voor, maar het werd uiteindelijk 2-2. Bij de laatste vier van de Europa League zitten drie Portugese ploegen, ook FC Porto en Sporting Braga, gaan door.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 Like me, baby, baby.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 Oh, she used to warn me about, man. I'm in trouble. I'm in real fix. I need y'all to do me a favor. Thank You. <laughs>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 Let's get